5 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal.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 De invoering van de Duitse tolheffing voor buitenlandse automobilisten loopt zeker een jaar vertraging op, dat meldt de Duitse krant Handelsblad. Eigenlijk zou de heffing volgend jaar van start gaan, maar het wordt niet voor 2020. Er zijn nog problemen met de bescherming van persoonsgegevens en de aanbestedingsprocedure loopt vertraging op. Nederland doet mee aan een rechtszaak tegen de tolheffing voor niet-Duitse automobilisten, omdat het discriminerend zou zijn. Het opgebouwde pensioen moet bij een scheiding automatisch worden verdeeld tussen de ex-partners. Dat wil minister Kolmees van Sociale Zaken. Hij gaat dat bespreken met de pensioensector. Het staat al in de wet dat ex-partners aanspraak kunnen maken op de helft van het pensioen. Maar hoe dat wordt verdeeld moeten mensen nu zelf nog regelen na een scheiding. De minister wil dat pensioenfondsen automatisch de helft gaan overschrijven naar de ex-partner.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 Het weer dan nog, het is vrijwel droog. De dag begint zonnig. Smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Astrid, het is Nachtzuster, met Astrid de Jong. Ja, hoe zit het nou met het woord schafuit? Dat wil wil graag weten. Waar komt het vandaan? 0800-1121. Als je het etymologisch woordenboek bij de hand hebt... En wil wil ook graag weten waar pistachenoten vandaan komen. Dan ben ik ook wel benieuwd. 0800-1121. Mailen kan ook altijd via nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl. Je kunt via Twitter of via Facebook ook terecht op een nachtzuster. En je kunt natuurlijk altijd via de Radio 1-app op je mobiele telefoon berichtjes sturen. En kom ook gezellig chatten via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan daar even. De chat aanklikken. Uh, ik heb niet zo heel veel vragen meer. Harry, die uh, hoorde een verhaal over een asielzoeker die uit het asielzoekercentrum werd gezet. Die werd op straat gegooid omdat hij aan het blowen was in het AZC. Ja, is dat een broodje aap verhaal of kan dat echt gebeurd zijn? 0800 1121. En Fernando, die wil graag weten wanneer stroom groene stroom is. 0800 1121 als je het antwoord daarop kunt uitleggen. En die vraag van Herman en dus nu ook de vraag van Kees, die staat nog open. Klopt het dat auto's minder brandstof verbruiken in dichte mist... of als je water vernevelt? Ik heb geen flauw idee, maar als jij wel enig idee hebt, laat het even horen via 0800 1121. Dus niet of auto's ook op water kunnen lopen, maar of je water kunt vernevelen, waardoor auto's minder brandstof gaan verbruiken. We horen het graag en nieuwe vragen zijn natuurlijk ook meer dan welkom. Dit zijn Marco Borsato en CITA en lopen op het water. Seconde kwam zonlicht door de wolken heen, een tel met jou is mooier dan een eeuwigheid alleen. Zateren, samen met Sita. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten. Als je vragen wilt stellen of antwoorden wilt geven. Lies, goedenacht. Hallo. Hallo. Met, met Lies. Zeg het eens, Lies. Uh, ik heb een vraag. Ik heb gisteravond ingelogd bij de, uh, mijn zelfverzekeraar. ja. En toen zag ik dat een zorgverlener een declaratie heeft ingediend... over een zorgverlening die ik nooit gehad heb. Nou. En die uh, is ingelost door de zorgverzekeraar ook. Maar ik heb die zorg nooit gehad en het gaat dus wel van mijn eigen risico af. Nou, wat een toestand. Ja, het is een bedrag van dik 60 euro. Ja. En het ging over diabeteszorg, maar ik heb helemaal geen diabetes. En ik ben dit jaar oh. nog helemaal niet bij een, zorgverzeker bij een zorgverlener geweest. Maar dan hebben ze toch gewoon een fout gemaakt? Ja, dat is mijn zo, ook. Maar ik heb een mail gestuurd naar de zorgverzekeraar... en ik heb nog geen bericht teruggehad. Maar het is wel van mijn eigen risico afgegaan. Nou, ja, nee. Ja, ja, ik vind het... Op zich zou ik ook heel graag een soort klachtenloket uh, willen ja. hebben... Maar hier ja. moet je natuurlijk gewoon tegen protesteren... en dan even afwachten wat ze zeggen. Ja, want ik weet niet wat ik hiermee moet. Nee, ja, gewoon protesteren. Ja, heb... Wat zeg je? Gewoon protesteren. Ja, ik ben je ook... Dat kan plan toch om... niet? Nee, want ik ben ook voor plan om morgen mijn, uh, mijn huisarts te bellen. Want het bleek dat het via de huisarts gegaan is... En daar ben ik dit jaar nog helemaal niet geweest. <lacht> ja, dat is een lachetje dus. Nou ja, maar dat is, uh, is toch onzin. Ja, ja ik, ik, ik, ik keek ook heel raar op. Want ik moest een reek en factuur downloaden... van de zorgverzekeraar die ik nog betalen moet. Ja. En toen keek ik gelijk naar de declaraties van dit jaar. Ja. En toen stond er dus een declaratie op voor diabeteszorg... Terwijl ik helemaal geen diabetes heb. Nou, maar het is wel, het is wel, het valt je wel uh, uh, te complimenteren. Dat is geen, geen Nederlands wat ik nu zeg. Maar het is wel uh, een complimentje waard dat je zo goed checkt dat je niet dingen betaalt de, waar je gewoon helemaal niet over gaat. Nee, maar weet je, ja. dat moet ik wel. Want ik moet van een uitkering rondkomen. Dus ik ja. ben heel zuinig op mijn geld. Nee, ja, dat snap ik. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ja. Ja, want ik heb bij heel weinig geld van rond te komen. En als je nou zoiets ziet, dan schrik je. Nee, dat is ook zo. Maar ik kan niet zoveel voor je doen. Dit moet je gewoon... Nee, jij moet morgen ik, even bellen met de huisarts en de zorgverzekeraar en de toestand. En dan, uh, dan trekt ja, trek dat toch denk, wel weer recht. Hoe, krijg ik dat, uh, hoe trek ik dat weer recht? Want hoe bewijs ik dat ik er niet geweest ben? Nee, ja. Nou ja, nou, ik denk dat als de huisarts verklaart dat jij geen diabetes hebt... en de zorg, degene die dat heeft aangevraagd, die uh, uh, eventjes met zijn neus op de feiten wordt gedrukt... dat ze dat wel weer ja. terugdraaien, toch? Dat dacht ik toch ook. Ja. Maar ik kan op dit moment niet zoveel voor je betekenen. Nee, dat snap ik. Dat snap <laughs> ik. Maar ik denk, ik denk dat het vaker gebeurt. Dus ik denk, ik gooi die vraag, to die, die vraag toch even in de eten. Helemaal goed. Ja. En uh, was het maar alleen voor de waarschuwing... dat iedereen wel eventjes uh, goed in de gaten moet houden... Uh, dat de dingen die gedeclareerd Precies. worden ook daadwerkelijk want ja dat. Ik, want ik ben ook nog wel een slordig daarin... dat ik er niet op let... En als ik dan zoiets heb, zoals bijvoorbeeld een factuur betalen... ja, dan kijk je even verder en dan zie je ineens dingen wat niet klopt. Precies. Altijd even op blijven letten. Nou, Lies, ja. sterkte met de hele toestand. Ja, dank je. Doeg. Doeg, succes met je programma. Dank je, dat zal ik nodig hebben. Ja, uh, 0800 1121. jan goeienacht. Ja, goedenacht. Hallo. Het gaat over die auto in de mist. Dat klopt wel wat die, die man zegt, die van Neveling. Maar het is, er komt er iets bij. En er is dat eh, koude lucht. Dat hij een grotere eh, luchtdichtheid heeft. En dat hij daardoor veel meer kracht heeft. En daardoor soepeler en beter gaat lopen. Nou ja. Maar waarom doen we dat dan niet allemaal? Nou, ik doe het wel. Want ik heb wel op mijn eh, wagen zo'n AdBlue zitten. Dat is ook weer zoiets. Een, Sorry, wat? Niet. Ik versta het heel slecht blue, dat yeah. is een, uh, een vloeistof, dat is net zoiets als, als water dat yeah. is een tankje dan, uh, en dan kan je dan 15.000 kilometer met rijden met een, met een met, zeg maar, 5 liter water, maar dan, dan haalt hij die, die, die fijnstof uit die, uh, uit die uitlaat ja yeah. en dan, dan zat ik nog even te denken, die, <laughs> yeah. die man die man, die man uh, met die, met die uh, bij de asielzoekerscentrum. Ja. Dat die man dan niet verkeerd zou staan... Dat, dat die man bloot buiten zat. <lacht> ja, maar als die bloot was... dan gingen ze hem toch helemaal niet buiten zetten? Zoiets, zoiets moet het geweest zijn. Dat hij gewoon bloot bier zat te drinken. En ja, dan moet hij weg. Nee. Het is niet logischer om iemand bloot buiten te zetten... dan buiten te zetten omdat hij bloot. is dat <laughs> hij was aan het buiten, hè? En ik denk, hij heeft verkeerd staan. Hij zit bloot, bloot buiten bier te drinken. Maar ik ja. goed, dan het Hij heeft kijken. groene stroom. Die groene stroom, moet aan de Chinees denken? De Chinees, die zegt dan tegen een man... Lumpia, uh, lumpia uh, één kwartje. Uh, lumpia speciaal, twee kwartje. En toen zegt hij, meneer, wat is het verschil? Hij zegt, één kwartje. <laughs> Ja, bedankt hè. En, en zo had ik, dacht ik ook nog, pas hadden ze het over dat geld hebben. dan geld wouden ze afschaffen hè, dat je overal met pijn moest betalen. Ja. Maar dan is er een man die wil naar de, naar de vrouwen toe, en, ja die man die kan met zijn handen niet uit de voeten. En dan, eh, dan gaat hij naar dus zijn vrouw, hoe betaalt hij daar? Ik kan het niet goed volgen, maar het ligt ongetwijfeld aan nee, nee, mij. Het uh, is al laat, hè? Ja, die, de handen en voeten, ja, daar zit er een beetje de grap in. Maar goed. Oh. Oh. Ik kom met zijn handen niet uit de voeten. Oh, dat was al de grap. Dat was de grap. In. Oh, ja, het is wel, oh, soms een beetje moeilijk voor mij. Hé, ja. nou, Jan. Het was een okay. mooi intimate, zo. Oké, okay, <laughs> Dankjewel, hè? Ja, ja. Dag, Jan. Hoi. <laughs> Leuk geprobeerd. 0800-1121 met vragen en met antwoorden. En met de oplossing van het cryptogram. En uh, de crypto van vannacht die uh, luidt als volgt. Het groeten van dames. Het groeten van dames. Tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je ook weer doorgeven via 0800-1121. Twee, um, één. Even kijken. Gerda, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo, Met Gerda. Gerda. En Delft. Hallo. Um, ik wil even over die asiel, blauwende asielzoeker. Yeah. Het is echt geen broodje aap-verhaal, want ik, heb, ik ben namelijk half jaar uh, dakloos geweest. Ja. En dan ben je verplicht twee nachten per week uh, in de nachtopvang te gaan. Anders krijg je geen dakloze uitkering. Oh. En wat gebeurt er? Uh, het was toen ook winter. En dan heb je een winterregeling. Dan is men verplicht uh, een dakloze binnen te laten. Nou, dan was ik binnen. Maar omdat ik geen... Uh, ik ben op straat gezet door overlast. fouten vrienden. Maar goed. En, uh, maar wat gebeurt er? Omdat ik geen hielelikker ben en alles... toen heeft het mannetje, die daar toen die nacht dienst heeft... s'avonds al zei hij, nou dat staat me niet aan, ik zet je op straat. Ik zei, ja moet je vooral doen. Dus ik ben totaal drie keer op straat gezet door zo'n mannetje. Dat heet machtsmisbruik. Dus die, die, dat verhaal van de asielzoeker, het is net wie daar dienst heeft. Tuurlijk heb je hebt allemaal huisregels... Maar als je bloot en dan een week uh, van die centrum afgeschopt worden. Ja. Begrijp, begrijp je? Dus het is, Ik hoorde dat. Ik denk, nou. En maar, ik werd gewoon op. Uh, ik werd gewoon op staat gezet omdat ik gewoon. Uh, ja, ik. Uh, ik ben geen junk. Ik heb nergens last van. Maar ja iedereen die, die daar zit, die zijn gewoon blij dat ze binnen zitten. En er wordt van alles tegen hen aangezegd. En wow, we wel, ze ontvangen het maar. Maar ik was een en al gebeld. Dus uh, het is mij echt overkomen. En toen was ik 64. Tietje, Dus jij was op je ja. 64ste was je dakloos? Ja. Uh, ik woon al 53 jaar in Delft. Ja. Ik had nooit uh, problemen met de woningbouwvereniging. En... Um, ik had ook last van mijn buren, die drinken, bloben, alles. En die, wo die woningbouwvereniging, ja, dan zou ik shippen, dat regelen wij wel. Ik zei, ja, doe er wat aan, want anders gaat de beerput open. Nee, zeg, werd ik op straat gezet. <laughs> ja, dat schiet natuurlijk ook allemaal niet op. Maar, uh, ja, maar, maar, als, maar een dakloze opvang om, uh, en een asielzoekerscentrum... Dus dan... Ja, die man is gewoon op straat ja. gezet door een of andere uh, asielzoekercentrum-medewerker. Uh, Machtmisbruik heet dat. Ja, nou ja, maar dit, ik kan me voorstellen dat als jouw ervaringen bij een daklozencentrum uh, uh, vervelend zijn, dat je denkt van ja, dat kan gewoon gebeuren dat er een zaggerijn zit die besluit iemand buiten te zetten. Maar als je, ja. een, als je ja, een asielzoeker. Wil je probeert hem uh, uh, binnen te laten. Omdat het nee. een winterregeling is. Ja, maar... Nederland staat binnen, maar Pache staat op de straat. Maar, maar een asielzoekercentrum ja. is iets anders. Want als je een asielzoeker uh, uit je centrum zet. Dan is die ja. weg. Weet je, dan vind je hem ook nooit meer terug. Nee, dan is die lekker illegaal. Ja, precies. Ik ja. kan me niet voorstellen in dit land waar we alles altijd volgens de regeltjes doen. Dat dan ja, de ja. volgende dag uh, komt er iemand langs en die zegt: uh, waar, waar is, uh, weet ik veel, waar is Milan? Ja. En je zegt: Ja, ja die heb ik ja. buiten gezet. Ja, waar is die ja. nu? Ja, weet ik ook niet. Zou toch gek ja, dat, zijn? Dat, dat zullen die mensen, dat zullen hun uh, geen, uh, geen reet. Uh, het moest schelen. Oh. Ja, want zo, zo werkt het wel in dit land hoor. Want ik bedoel, ik woon hier al 53 jaar. Ja. Ik ben landloos. Ik ben nooit politieke vluchtelingen en ik woon nu 53 jaar. Ik kan nooit naar mijn land terug. Maar welk land was dat dan? Nou, het is een heel mooi eiland, Astrid. Uh, Nieuw-Guinea. Oh, daar kom je vandaan. Ene laatste kolonie van Nederland. Dat werd even. Uh... Bekonkelt. Dus in uh, augustus 1962 werd dat uh, overgedragen aan Indonesië. Ik werd zo uit de schoolbank geplukt. Hup, naar Nederland met de laatste DC-9. En dan... -Oost. En ja, dan... En uh, maar ja, ik leef nog en ik... Uh, ja. Ik heb, van al, ik heb aangepast, ik ben leraars Nederlands, ik ben van alles en nog wat. <laughs> en je hebt nu weer een dak boven je hoofd? Ja, ja, ja. Ik, oh. uh, ik ben... Uh, ik ben op papier dakloos. Oh. Want uh, mijn ouderlijk huis heeft tien kamers, grachthuis, mijn zoon heeft een huis. Iedereen heeft. Uh, heel Delft is mijn slaapkamer, maar, ja, maar dat weet dat mannetje niet. Het is heel verwarrend allemaal. Maar goed, Gerda, jij zegt nee, het kan het een waar gebeurd verhaal zijn. Ik was op papier dakloos, ja. Ja. Maar nu niet meer. Nee, ik heb nu een uh, uh, senioren aanleunwoning. Oh, ik kijk nu okay. tegen een bejaardenhuis aan. Goed, nou dan zijn we weer helemaal bij. Dank je wel, Gerda. Ja. ja, en bedankt voor je uh, mooie programma. Humor en prachtig. Ja. Nou, ik vind het fijn om te horen, ja. Gerda. Dank je wel, hè? Ja hoor. Dag, dag. dag. dag.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 in de buurt die van me koop, toch wou ik dat ik net iets pakte. iets pakte simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon, er altijd iemand in.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 René Vroger, alles kan een mens gelukkig maken. Ja, bijvoorbeeld een nieuwe bril. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je meer weet over pistachenoten of over het woord gaat fout. Of als je um, uh, dat verhaal over het uh, AZC, dus het asielzoekerscentrum, uh, kunt verifiëren of juist kunt ontkrachten. Als je, uh, Fernando, Oh, Groene Stroom hebben we beantwoord gekregen. Ja, ik heb gewoon geen vragen meer. Dus bel even met nieuwe vragen naar 0800-1121. Of bel als je weet wat de oplossing is van het cryptogram. Uh, het groeten van dames is de opgave. En het antwoord moet bestaan uit 10 letters. Wim, goeienacht. Dag Astrid. Goed dat jij dus nu tijd hebt door gebrek aan vragen. Ja, mijn ik heb alle gaat... tijd o, voor jou. Ja. <laughs> nou, mijn vraag gaat over... Betalingen door uh, de sociale verzekeringsbank en pensioenfondsen aan oorspronkelijke Nederlanders, nu genaturaliseerd in het buitenland. Oh jee, ja. Dat zonder tussenkomst van een Nederlandse bank in alle gevallen. Het voorbeeld: deze week kreeg ik van een vriendin uit Australië, die is dik over de 90. ...een brief met het volgende probleem. Zij kan van haar in Nederland bestaande rekening... ...geen geld overmaken naar haar privérekening in Australië. De banken die dat voor haar doen is toevallig de ABN-bank. Die stuurt elke maand 500 euro over naar haar privérekening. Maar er wordt in Nederland meer gestort door de Sociale Verzekeringsbank en het pensioenfonds dan die 500. Dus er wordt een reserve opgebouwd. Daar staat ongeveer 4100 euro op. Oh. En zij wilde 3000 euro over laten maken naar haar privérekening in Australië... omdat ze iets aan haar huis wil laten doen. Nou lukt haar dat niet op allerlei manieren. Zij doet niet aan internetbankieren en is slechthorend. En dat betekent dat als zij probeert te bellen met de ABN hier... dat ze via een doorkiesmenu... nou, dat verhaal, dat ken je natuurlijk wel een beetje... <lacht> uh, het gewoon niet voor elkaar krijgt. De noodkreet aan mij. Ik heb gisteren gebeld met de ABN. Toevallig dat dit nu gebeurt. En daar kreeg ik een zeer welwerende meneer aan de lijn. En die zei, wij hebben maar twee mogelijkheden. Wij moeten de stem horen van mevrouw... Ja. of... Zij moet met behulp van iemand toch gaan internetbankieren. uh oh ja. Oké, okay, dus dat is, dat begrijp je, een aardig probleem. Die meneer die heeft mij nu de volgende toezegging gedaan. Morgenochtend tussen 9 en 11, dat is hier, is daar lokale tijd tussen 7 en 9. S'avonds gaan zij haar toch weer proberen te bellen. Ja. om haar stem te horen en dan van haar uit haar mond te horen... dat zij geld overgemaakt wil hebben naar haar privérekening. En dat heeft natuurlijk te maken met fraude-mogelijkheden die er zijn... als het anders loopt, hè? Ja. Nu zei die man ook... waarom heft die mevrouw de ABN-rekening in Nederland niet op... en laat ze de AOW en haar pensioenrechten rechtstreeks... naar haar privérekening in Australië sturen... En daarover gaat mijn vraag. Ah. Is het in alle gevallen mogelijk dat de sociale verzekeringsbank... en dus ook de pensioenfondsen de rechten van mevrouw rechtstreeks overmaken naar haar in Australië? Ze is genaturaliseerd, Australische dus nu, zeg maar. Mm -hmm. En zit dus met dat probleem. Dat is één. En ik wil een hele korte reactie op Ruben... Hij zei, loop even binnen bij de ABN. Maar je begrijpt wel, die ongelooflijke hoeveelheid Nederlanders... die in het buitenland wonen en nog dit soort rechten hebben... die lopen niet binnen bij een abn AMRO kantoor, want dat heb je daar natuurlijk helemaal niet. Nee. Oké, okay, dat was mijn vraag. Oké, okay, nou, die, dat uitstapje naar Ruben... moeten we dan heel eventjes weer uh, links parkeren... en dan uh, rechts inderdaad of uh, de Sociale Verzekeringsbank... en het pensioenfonds ook naar een buitenlandse rekening... kunnen worden overgemaakt. Ja, of dat in alle gevallen mogelijk is, want misschien is dat per land wel verschillend. 0800-1121. We gaan het proberen, Wim. Hé, nee, dankjewel. Doeg! Goeienacht! Hoi. <laughs> Maria. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh, ik heb um, de oplossing van de claptop, maar ik heb ook nog een paar uh, antwoorden, heel kort. Oké, okay. laten we eerst het cryptogram even wegwerken... want dat betekent dat een hoop mensen kunnen stoppen met puzzelen. Het groeten van dames. Tien letters. Vrouwendag. En wat heeft dat met de actualiteit te maken? Nou, dat was het gisteren. Ja, dat is waar. Het was gisteren internationale Vrouwendag, inderdaad. Dus dat is helemaal goed. Het is ook tien letters. Gefeliciteerd! Ja, dank je. Nou, die heb je vast binnen. Er komt een cadeautje naar je toe. En wat hadden we nog Gelote. meer te bespreken? Nou, dat was van alles. Maar ik wou het even kort houden. Um, pistachenoten, die vind ik heel lekker. Dus dat heb ik wel eens um, opgezocht. En die komen oorspronkelijk uit Azië. Maar omdat nog veel meer mensen ze op de hele wereld lekker vinden... worden ze tegenwoordig ook in Europa heel veel... maar in alle, bijna alle wereldbeelden wel geteeld. Ja, en uh, groeien ze dan aan een boom? Of aan een struik? Ja, of onder de aan groet... een boom. Oh, gewoon aan nee, een pistacheboom. Nee. Ja, die heet anders, maar... Oh. Het komt er wel op neer. Oké, okay. ja. nou. nou um, ik heb nog een ander woord eventueel voor verdienen of opstrijken. Ja. In geval van um, veel um, incasserende uh, uh, mensen. Ja. Het woord incasseren. Incasseren, dat klinkt al wat meer ja. alsof het de lading dekt, hè? Ja, ja, zou je ook kunnen zeggen. Ja. In dit uh, geval. Nou, uh, nou, over de auto, die zou zuiniger zijn in de mist. Heb ik dat goed begrepen, die ja. vraag? Ja. Nou, mijn auto is wel zuiniger in de mist. Want dan rij je niet. Want. <laughs> <laughs> <laughs> Inderdaad, dat is helemaal superzuinig. Maar als ik rij, dan rij ik niet zo hard. En um, hoe harder je rijdt, hoe meer bezinnen je verbruikt. Nou, dat is niet helemaal waar, want als je als je stabiel dezelfde nee, maar... snel oh ja nee, dat klopt. Maar als je zeg maar um, uh, voor sommige auto's is 80 um, een goede zuinige snelheid voor sommige 90. Maar als je echt uh, 100, 120, 130, 180 gaat rijden, dan gebruikt je echt veel meer. Ja, al was het maar een be bekeuring, hè? Maar ja, dus um, dat scheelt al nee, ja. Maar ook Bijvoorbeeld in verband met het verhogen van de snelheid ja. of, van de, of de snelwegen, hè, dat is vervuilender. Omdat auto's dan meer verbruikers doen, ze ook meer uit. Ja. Dus als ik met mijn autootje in de mis rij en ik rij 60, nou, dan rijd ik heel zuinig. Als je stabiel 60 de... blijft rijden, ja. Ja, en, ja en maar dat is niet halen, wat hij niet bedoelt. Hij wil, wil weten of, uh, of ja, die waterdamp nou van invloed is op het verbruik. Ja. ja. Dat, ik snap het wel, maar dit ja. is ook een uh, soort antwoord. Hè? Ja, Omdat dus je dan niet zo hard kunt rijden, dan rij je meestal zuiniger. Ja. Nou, lekker nou, bezig, ja, Maria. Ja. ja, nou, hier wou ik het bij laten. Oké, okay, gefeliciteerd en dankjewel. je ja, dank je. Doei. Leuk. <laughs> hoi, hoi. Gerard. Ja, daar ben ik weer. Hallo. Ik had, ik had ook de vrouwendag, maar ik was te laat. Hè? pijnlijk en, hè? Maar, ja, ik heb uh, wel wat aanvullingen nog op de pistasbomen. Vertel. Uh, uh, ik dacht, waarom, waarom hebben we ze hier niet, uh, die bomen? Nou, dat komt omdat het, het is hier te nat. Uh, de pistasboom, die uh, wil droog grond hebben, want anders gaan de wortels rotten. Oh. Uh, en, uh, en het liefst ook een beetje warm klimaat, dus het Middellandse zeeklimaat is perfect daarvoor. Daar vind je zo het meeste. Oh ja, dus je komt hier niet in het bos uh, naast de eikenboom en de beukennootjes nee, en een nee. pistachboom tegen. En uh, ja. ze worden uh, geoogst door middel van het trillen van de boom. Oh. En dan vallen ze ze, ze groeien in trossen, net als druiven. En dan vallen ze vanzelf naar beneden. Ze dus je een, zijn... een tros pistachnootjes. Ja, en, oh. en sommige, nou nee, ze vallen los naar beneden. Ja. En sommige, sommige zijn al gespleten en oh. andere zijn gewoon nog dicht. Die dichten, die, dichter, die uh, daar, daar, daar, daar, daar hebben ze niet zoveel aan die boeren, want die, die, die raken ze niet kwijt. De, de, de pistaisnootjes die al open gespleten zijn, die, die leveren meer op. En er zijn nog een aantal dingen aan te vullen, want er is ook nog, uh, zijn nog wat uh, gezondheidsdingen uh, aan te verbinden. Uh, het, het zou gezond voor je hart zijn. Uh, bij regelmatig consumptie van uh, uh, noten verlaagt het je LDL-cholesterol. Oh. En het verdedigt je ook tegen je diabetes. Het zou, het zou ook uh, een bepaalde uh, vanwege de vitamine E die erin zit, zou het ook uh, uh, kanker kunnen voorkomen voor een deel. Oh. Het, het, het, het houdt je een beetje op gewicht. En uh, het, het wordt ook. Uh, worden ook. Uh, beschuldigd van. lustopwekkende <laughs> eigenschappen. Beschuldigd ook, ja. ja. Oké, okay, dus er komt nog een hoop kijken bij die pistasnoten. 100 gram. Uh, uh, Piestasnoten. één keer in de drie weken. Dat verbetert de erectie met 50%. Het lijkt, het lijkt de bankvalarissen bank wel. <lacht> nou, ja. ik, denk, ik denk inderdaad dat die meneer van de bank ook heel veel pistasnootjes eet. Ja, ja, ja, ja. Dat denk ja, ja. ik toch wel. Ja. Goh, Gerard, je hebt echt even verdiept in de geschiedenis van de pistache of niet? Ja, want ik, dus, ik ben er verzot op. Ik ben, ja. vind het heerlijk. <laughs> ja. ze, hebben een hoog, ze hebben een hoog koper geholpen. Ook nog. Koper geholpen, wat weer helpt om ijs op te nemen. Nou, eens okay, aan. Maar, Gerard, even heel eerlijk. Ketsel, ja. Als die dichte nootjes, gooi je die weg of maak je die open? Ik maak ze open. Hoe dan? Mijn nagels. Niet. Dan krijg je eh? ze niet open, toch? Nou, ik heb in de keuken ook een heel, heel mooi mesje ervoor. Oh. Daar gaat het ook heel goed mee. Een pistasmesje. Ja. Nou. Maar ik krijg mijn na Meestal krijg ik mijn nagels er ook wel tussen, <laughs> Nou, dan uh, weten we nu alles wat er te weten valt over de pistas. Dankjewel, Gerard. Graag gedaan. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. je Fijne dag nog. Hetzelfde. Niek. Dat ben ik. Dag, hallo. Nou, uh, ik vroeg me af waarom worden de koeien altijd van de rechterflank gemolken? Oh, is dat zo? In, in Indonesië is het hier. Hier is het zo. Als je in films film ziet, zie je ze ook. Dat is altijd van de rechterflank. Dat is internationaal. Maar waarom is dat zo? Is... Op mensen die linkshandig zijn, melken ze toch van de rechterkant. Ja, maar ja, of je nou links- of rechtshandig bent... er zit nergens een stuk koe in de weg, toch? Als nee, je aan maar bent. Maar ja, dan kan je inderdaad net zo goed aan de andere kant gaan zitten. Ja. ja. En nog iets. Ja. Die pistas, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Zijn het losse vruchten, zoals een, een, een uh, olijfje? Of zitten ze aan... Bonen, zoals bij de Johannesbroodboom? Of zijn het vruchten zoals de, de granaatappel, waar die pitten dan los in zitten? Oh ja, nee, het zijn, ik heb net geleerd dat het trossen zijn, net als bij druiven. Oh, ja, nou dat heb ik net gemist. Ja, ik, ik niet. Radio is uit om. <laughs> ja, omdat om het anders vragen, gaat piepen, ja. ja. Om te vragen waarom ze van. Ja, dat vind ik ook heel gek. Want, ja. en, en daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Van die koeien? Ja. Maar Waarom heb je erop gelet dan? Want het is mij nooit opgevallen. Maar het is, de, de, de, als, ze, als een koe gemolken wordt met de hand, dan zitten ze dus blijkbaar altijd aan de rechterkant van de koe. Altijd aan de rechterkant. En dat op, op films dus, dan is in Amerika ook aan de rechterkant. En mijn... ik vraag me af waarom? Ja. Want die koe zal het niet merken of je links of rechts... Nee, meld. maakt niet uit waar je gaat zitten. Nee. 0800-1121. Misschien zijn de mensen al wakker om de koeien te melken... en dan houden we ons van harte aanbevolen om, uh, om dat antwoord te krijgen. Ik ga op zoek hoor, Niek. Graag. Dank je wel. Jij ook bedankt. Dag. Dag. Dag. Zaterdagmiddag, bedaard in de wei, koeien. Een vliegtuig vliegt over, een trein komt voorbij. En stil staan er altijd koeien. koeien. Ze staan bij een matkuif met water. Of met hun staart in de lucht bij het spoor. Een goudgele vocht stemt mij rustig, het klatert minuten lang door. Karnemelk, boter, yoghurt, biogarde, roer en stand, links draaien, rechts draaien. Maakt ze helemaal niet uit, vinden ze helemaal niet erg. Nou, maken vla, chocolade fla, vanille vla, hopjes vla, blanke vla, gele vla, de authentieke koeien vla. Natuurlijk sowieso altijd, maar ook room, zure room, slagroom, creme half van melk, koffie room. Dat soort dingen, maar ook hele ingewikkelde dingen zoals bijvoorbeeld Yoho, Yoho, -Yo, choc.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 Koeien, een vliegtuig vliegt over, een trein gaat voorbij. En stilstaan er altijd koeien in die makkelijke pakken. Brigitte Kaandorp en de koeien, naar aanleiding van de vraag van zojuist van Niek. Waarom zitten mensen altijd aan de rechterkant van de koe? Te melken. Nou, misschien is dat wel helemaal niet zo, maar zien we het gewoon nooit anders? Mocht je net aan het melken slaan, bel dan eerst nog even naar 0800 1121 en laat even weten aan welke kant van de koe je van plan was plaats te nemen. Verder, um, ja, dat volgens mij is dat het ook wel zo'n beetje. Harry die wil dus graag weten of het kan kloppen... dat een asielzoeker uit het asielzoekercentrum is gegooid voor een week. Omdat hij zat te blowen. En we zoeken nog steeds de oorsprong van het woord schafuit. En dat was het wel zo'n beetje. Dus mocht je een van die drie vragen nog kunnen beantwoorden... 0800-1121. Of mocht je nog een aanvulling hebben op een van de andere vragen. Bel dan ook nog eventjes. Want we hebben nog maar een kwartiertje te gaan, zo ongeveer. Hanna, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Nou, ik ben, ik, ik ben een nachtvogel. Ja. Vandaar dat ik nu aan de lijn hang. Ja. En, en het woord schafuit, dat komt rond 1300 al in de Nederlandse taal voor. Uh, in de vorm van skovuut. Skovuut? Ja, skovuut. En daar werd een <laughs> nachtvogel een uh, oehoe mee bedoeld. En ja hoor, dus, dus een skovuut is gewoon een uil. Ja, en... en... Oh er werd mee bedoeld, iemand die uh, zijn activiteiten in het duister deed. Oh. Ja, zo'n nachtvogel die s'nachts uh, uh, uh, dingen deed... die het daglicht niet helemaal konden verdragen. Precies, ja. Wauw. Ja. Nou, ik denk uh, dat degene die uh, vroeg om, om dat woord wil... dat hij niet verwacht had dat er zo'n mooie uitleg zou komen. Nee, dat... Uh, en terwijl ik aan de lijn hing te wachten... ja hoorde ik net die uh, opmerking over... melken doe je aan de rechterkant. Ja. Yeah. Toen dacht ik, ja, dat was vroeger. Want nu gaat het allemaal machinaal natuurlijk. Ja, yeah. ja. Yeah. Maar ik heb als kind ook wel meegeholpen met melken. Want we hadden nogal wat boeren in de familie. En dan verbleven we zomers. Ja. Yeah. En dat was inderdaad altijd aan de rechterkant. En op je krukje rechts naast de koe. En, um, en dan met je hoofd tegen de buik aan. En... Um, je hebt dan de meeste ruimte met je rechterarm ook... om de emmer te pakken en terug te zetten. Oh ja, want anders zit je met die achterpoten natuurlijk. Precies. En met je linkerarm ja. zit je net voor de achterpoot. Koeien die kunnen die poot nog wat naar voren bewegen. En dan kon je de, zeg maar, de beweging van de poot een beetje opvangen. Maar als mensen dan linkshandig zijn... gaan ze dan als gewoonte ook rechts van de koe zitten? Of... Het zou best kunnen, maar ik heb alleen maar rechtshandige boeren gekend, denk ik. Ja, de hele familie was rechtshandig natuurlijk. Op mijn oudste zus, naar. ja. En die hoefde niet te melken? Nee, nee, die deed wel... Die deed wel ja. gewichtige dingen. Oké, okay. ja. nou, dit klinkt als een hele logische verklaring. Dank je wel, En mag ik nog iets zeggen over dat asielzoekerscentrum? Ja, zeker. Uh, ik heb een vriendin uh, uh, die, die daar gewerkt heeft... En we um, hadden we het ook wel eens over de gang van zaken daar. En ik ben hier uh, in mijn woonplaats wel eens bij uh, zo'n centrum geweest voor statushouders. Mm -hmm. Maar um, er zitten een paar honderd mensen, zo moet je dat voorstellen, heel dicht op elkaar in, in niet zo ideale omstandigheid. De, qua nationaliteit en, en religie enzovoort, zit er van alles tussen, mm -hmm. ook qua leeftijd en dergelijke. En het beleid is zero tolerance wat betreft drugs, alcohol, schelden en dreigen. Anders loopt de zaak uit de hand, wat soms af en toe toch gebeurt. Ja, maar zero tolerance. Wat doe je als iemand uh, als iemand toch uh, alcohol gebruikt of uh, of gaat zitten, Wiet gaat zitten roken? Ja, dat is een, dat is een groot probleem. Dus... Dan wordt er eerst indringend gepraat. Er wordt aantekening gemaakt. Het komt in het dossier. Zo'n persoon moet er rekening mee houden dat het gaat meetellen. Uh, je kunt hem ook niet, zeggen, je kunt ook niet zeggen, ik zet hem de grenzen over. Nee. De mogelijkheden zijn beperkt. Maar waar ik het meest op aansloeg, dat is wat ik hoorde van reacties van mensen van... Ach, wat een zwaar een maatregel voor zo'n klein iets. Maar zo'n klein iets kan, kan in zo'n situatie van heel veel mensen heel dicht op elkaar... Snap je waar? Ja, ja, en getraumatiseerde mensen vaak. Ook dat nog. Ook ja. Dat nog. ja. Maar, ja, maar en... toch kan ik me niet voorstellen dat iemand gewoon op straat wordt gezet. Want die raakt kwijt. Ja, dat kan ik me ook niet zo goed voorstellen. Dat... Ik denk dat dat iets is van papa en nat houden. En, ja. uh, ik heb vroeger in de psychiatrie gewerkt. En dan had je ook mensen die uh, ertussen die heel erg lastig waren... En het liefst zou je die de deur uitgegooid ja, hebben. Ja, om het voor maar de rest niet te verpesten. maar ja. ja, maar tegelijkertijd wil je ze helpen. Dus dat, dat is echt een dilemma. Dat door, ja. door schipperen. Nou um, ja, soms dan wil een antwoord misschien niet meteen alle duidelijkheid geven. Maar biedt het stof toch weer tot weer even nadenken. Dus dankjewel, Anna. Oké, okay, graag gedaan. Goedendag nog. Hoi, okay, ik vergeet de vraag van Wim. Realiseer ik me, Wim die belde over die mevrouw in Australië. Die zegt: Is het mogelijk dat de sociale verzekeringsbank en het pensioenfonds rechtstreeks geld overmaakt naar een buitenlandse uh, rekening? In dit geval een Australische rekening 0800 1121. Als je dat weet, John, ja, goedemorgen. Wat was nou, dat nou ge voor geluid? Ja, dat is een hond. Oh, nee. Ik heb net een hond lopen uitlaten. En oh, je ja. ziet een kat lopen die staat uh, te jengelen. Ja. Nee, nou Ik heb gelijk twee antwoorden. Het eerste van Australië. Ik ben zelf uh, gepensioneerd, militair. Ja. En uh, uh, Inderdaad, de SVB maakt over de hele wereld over. Ah, nou. Hey, dus dat dus ik is heb het is een geruststelling meegemaakt. voor Wim. Ja. Ja. ja, dus dat, waar het ook ter wereld is, uh, ze maken het over. Ze controleren het is even, maar En het gaat vlekkeloos. <laughs> dat is fijn om te ja. weten. Ja, ja. Het, het tweede, waar ik eigenlijk het eerst voor belde. En ja. met die asielzoekers. Ik heb een uh, hele tijd uh, asielzoekers geholpen. En uh, er zitten allerlei uh, mensen door elkaar, nationaliteiten, geloven. Uh, nou ja, noem maar op allemaal. En er komen inderdaad problemen. Het uh, is vol frustraties. En... Uh, was er was een, die, uh, die, die heb ik uh, Nederlands taal leren spreken, die kan van Haïti. Ja, Haïti kan die. En uh, die kreeg ook problemen met zijn medebewoners, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En die is uh, inderdaad, uh, na een aantal waarschuwingen, die terecht waren overigens... Ja. Uh, is hij midden in de winter, en dat was niet terecht... is hij gewoon voor een week als straf, uh, werd hij verwijderd uit echt, uit het AZC in echt... En ik heb alles geprobeerd om hem binnen te krijgen, te halen... en dat soort dingen meer. Ja. Toen ben ik met de cells bezig geweest. Nee, dat doen we niet. Een zus en zo. Hij heeft nu, Godzijdank een verblijfsvergunning. Na ja. nou, bijna twee jaar. Maar dat is echt geen pretje, hoor, zijn AZC. Dat kan nee. ik u wel vertellen. Ja, dat, is echt ge geen, dat is echt vreselijk. Het personeel, dat doet gewoon zijn werk en u hoort het al, mijn toon, zijn werk. Mm -hmm. En als we wat gevraagd over vergunningen... ja, dan moet je maar naar het uh, IND gaan. Ja, de mm. IND zegt, we zijn er aan bezig. Nou ja, dat is vreselijk natuurlijk. Maar het is echt waar dat dus uh, de mensen als een soort ja, uh, strafmaatregel... gewoon een week buiten de inrichting gezet worden. Maar dan komen ze toch niet meer terug? Jawel, want waar moeten ze heen? Ja. En ze weten als ze niet meer terugkomen en ze gaan zwerven... Dan krijgen ze een, een rode streep door de naam. En dan duurt het nog langer, in dat ze dus een vergunning krijgen. Ja, ja. en dan heb je te maken, je hebt te maken met uh, vaak getraumatiseerde mensen, mensen met een, uh, behoorlijk. Uh, met een behoorlijk verleden. Behoorlijk, en die ja. worden dan op straat. Maar ja, in, inderdaad, ja, ja. het is het, het verhaal wat we net ook een beetje hoorden van Hanna. Het is ja. soms in zo'n asielzoekerscentrum natuurlijk ook niet te handhaven. Nee, het komt door die geloven, nationaliteiten, gewoontes... Uh, de een uh, die is christen en de ander is moslim en dat bijt elkaar... en dan nog de moslims onder elkaar en de christenen onder elkaar... en wat je bijt elkaar ook, hè? Het is niet uh, rood tegen zwart, nee, het is alle kleuren tegen ja, elkaar. Ja, en, en inderdaad uh, traumatisch en ook niet, ja. iedereen, uh, um, uh, niet iedereen even verstandig. Nee. Dat groep, uh, ja. Nee. nee, en dan hebben ze geen geld en ze willen ons naar huis bellen... en dat ja. soort dingen meer. En gaan ze maar door. Nou, we hebben hem dus uh, gelukkig uh, via een andere vereniging, een voetbalvereniging eigenlijk, hebben we hem dus iemand uh, thuis kunnen plaatsen. Want je laat iemand niet minder in de nacht, ook niet overdag, met dunne kleding aan. Uh, want dat had hij ook nog ineens uh, op straat lopen. Dat oh. doe je niet. Ja, maar ja, je wil ook niet heel graag iemand die uit zo'n zielzoekerscentrum gegooid wordt wegens wangedrag in je huis hebben. Nee, zet oh. hem dan in een. We hebben ook ervoor gesteld, er zijn ook uh, bepaalde afdelingen in andere asiel azc dan het asielzoekcentrum, uh, waar dus moeilijke gevallen zitten. Ja. En het gekke is, de moeilijke gevallen bij elkaar... die goed gewaarschuwd dan zijn, denken om dit de aller, allerlaatste keer... want ze staat naar de grens en dat schijnt te helpen. Kijk. Nou, dankjewel ja. voor je bijdrage, niet John. in de kou op straat zetten. Oké. Okay. Ja. Nee, en nou, in jullie programma, ik luister er altijd naar. Nou, fijn om te eerlijk. horen. Nou, ja. bedankt voor je bijdrage deze keer. Ja. Hoi, ja, hoi, Martin. Dag, nacht, zussen. Dag, Goeie Martin. Avond. Ik had een uh, opmerking over die waterversproeien bij een auto... waardoor die beter gaat lopen. Ja. Of die echt zuiniger gaat lopen, dat weet ik niet. Dat is niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden. Maar het werkt als volgt. Uh, voor een auto heb je brandstof en zuurstof nodig... En wanneer het heel warm is, bijvoorbeeld in de woestijn, dan is de luchtdichtheid veel minder. Dus er zit minder zuurstof per liter, zeg maar, mm -hmm. in, in de lucht. Door nu water te gaan versproeien tijdens het inlaat van de zuurstof, van de lucht, koelt die lucht af. Waardoor de dichtheid groter wordt weer. Kun je het nog volgen? Ja, en wat is het gevolg daarvan? Dat je dus meer zuurstof krijgt. In de lucht. En in de motor. Ja. Dus dat, he dat, heeft, niet, uh, dat heeft niet zoveel zin... om dat uh, bij de gemiddelde temperaturen in Nederland te doen? Precies. Oh. Ja. En iets wat erop lijkt... dan heb je een soort compressor. Sommige auto's hebben... Een compressortje die dus de, de aanvoer van de lucht dus verdicht. Dus er komt er een, een lichte druk op. Dat is wel gebruikelijk in Nederland. Oh, oké. Okay. En die wordt dan aangedreven door de uitlaatgassen. Dus de uitlaatgassen gaan uit je uitlaat. Dan wordt er een, een, een, zeg maar een molenwiel aangedreven. Ja. En, en die... De andere kant zit ook zo'n molenwiel, maar die drijft dan de inlaatgas aan, de lucht aan, de luchttoevoer. Dus... En dan krijg je een hogere druk van de luchtinvoer, ja. waardoor je ook weer meer zuurstof in je cilinders krijgt. Oké. Okay. Oké, okay, maar het is, het is dus een leuk idee, maar je moet ervoor in de woestijn rijden... want gewoon de, de, de bussen Nederland, hier heeft, in Nederland een in de, beetje verstuiven helpt niet echt. Helpt niet, want de, de, die, die waterdruppeltjes die moeten verdampen. Ja. En daardoor wordt het koeler, want verdampen kost een hoop energie. Maar wat dan als die waterdruppeltjes al verdampt zijn en je rijdt door de mist? Nou, dan krijg je dus wel waterdruppeltjes. Ja. Maar omdat de temperatuur te laag is in Nederland, verdampen ze niet. Maar blijven het waterdruppeltjes. En doordat ze niet verdampen, koelen ze ook niet verder af. Wordt de luchtdichtheid gebeurd. Er is niks mee. Het is toch een beetje dus jammer. Een aantal moleculen zuurstof wordt... Uh, nee. Nou, leuk geprobeerd. Werk, in theorie zou het dus wel wer kunnen werken. Ja. Maar doordat de temperatuur in Nederland zo laag is, relatief... Ja. heeft het niet veel zin. Ik vind het toch jammer, Martin. Ja hoor. <laughs> Dankjewel hè. Oké. Okay. Dan. Hey, Goeie Doei. Doei. Toch weer een droom aan Diggelen gegaan. En dan is er nog Baghera en dat is andere Martin. En die heeft ook weer meegeluisterd en gekeken... of mensen nog met oplossingen en antwoorden kwamen via de social media. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij nog iets gevonden? Want volgens mij heb ik zo ongeveer alles wel beantwoord gekregen. Ja, ik heb nog één vraag openstaan. Welke dan? Die van de koeien. Oh ja, nou ja, we hadden net eventjes ja. uh, Hanna die zei van... ja, dan heb je met je rechterarm meer speelruimte. Ja, maar Klaas kwam met het volgende antwoord. Het heeft te maken met uh, de bouw van de stallen. Oh. En dat vind ik eigenlijk heel plausibel. Want oh. die werden vroeger namelijk met de raampjes naar het zuiden toe gebouwd... zodat de warme zonlicht de koeienstal binnenkwam. Dus nog in de tijd van voor de verwarming en zo. Oh ja, dat je, je ook dus niet. En dan had je dus aan de rechterkant ja. ook het licht... Dus vanaf de rechterkant kon je zien waar je moest pakken. Dan kun je beter zien, je beter zien waar je aan het melken bent. Ja. <laughs> ja. dat is wel handig. Dat je erbij kunt kijken ook nog. Nou, prachtig. Wat een prachtige antwoord weer. En dat is mooi dat jij dat voorbij hebt zien komen. Want ik had het gemist. Ja. En dan hebben we nog heel even van Aussie uit Australië. nog ja. een tip. Oh ja, ja. Uh, die vond ik wel belangrijk. Als mevrouw uh, een brief laat tekenen door de Officer of Peace... De Officer kan of die Peace. die opsturen... Ja. En dan uh, wordt het rechtstreeks inderdaad naar Australië overgemaakt. Ah, kijk. Nou, dit zijn Australische adviezen vanuit Australië. Die hadden we natuurlijk niet willen missen. Dank je wel, Martin. Graag gedaan. Een goede nacht nog. Doeg. Een goede vrijdag eigenlijk natuurlijk. Uh, denk erom, over drie weken is er weer een uitzending voor de internetlozen... van drie tot vier bij Nachtzuster op 30 maart. En volgende week is er weer een gewone uitzending. En ik hoop van harte tot dan. Dag. PO Radio 1, Nachtzuster, een programma.